Op zaterdag 8 juli wordt er gestreden om de landelijke titel Open Nederlands kampioen Poker. Ja, er zijn 127 voorrondes door heel Nederland en 150 finalisten. Ik heb Matthijs Jonkers aan de telefoon uh, en die weet uh, ja, veel van poker denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klopt hè. Ja, Wees... ja, ik weet zeker veel van poker. Dus ja, ja, inderdaad. Ben jij goed in pokeren? Uh, ja, uh, redelijk. redelijk Ik uh, speel wel meer dan tien jaar poker, dus dan kun je wel een uh, redelijk kaartje leggen. Ja, inderdaad. Hoe, uh, hoe staat het met het poker in Nederland? Begint het terrein te winnen of zeg je van nou, uh. het kan wel wat beter? Ja, het, het, er is een hele grote pokerboom geweest, een aantal jaren geleden. En toen was het ook heel erg veel, uh, veel op tv. En de laatste jaren is het uh, weer wat minder geweest. Maar uh, ja, er zijn best wel wat ontwikkelingen in uh, regulering, ook van, uh, van, van online poker. En uh, na die tijd zal het, zal het wel weer, uh, weer gaan groeien. Dus, uh, maar er zijn desalniettemin uh, ja, duizenden pokerhuis in Nederland. Dus. Ja, inderdaad. Is het een moeilijk spel? Uh, ze zeggen altijd, it takes a minute to learn, but a lifetime to master. En dat loopt wel. Het is eigenlijk net als uh, voetbal. Iedereen kan tegen een bal aan schoppen. Maar het maakt dat je een goede voetballer mee dat nog niet. En dat is bij poker eigenlijk ook zo. De regels zijn vrij simpel. Maar uh, om een hele goede pokerer te worden, uh, ja, moet je toch wel uh, heel lang spelen en veel, uh, veel studeren. Yeah. En, en wat betekent dat kampioenschap? Nou, als je dat wint bijvoorbeeld, dat betekent natuurlijk wereldroem, want je moet dan de wereld over, hè? want er zijn natuurlijk wereldwijd heel veel pokeraars. Ja, klopt. Uh, nou, het Open Nederlands Kampioenschap poker richt zich echt op de recreatieve spelers in Nederland. Het is echt een amateur uh, evenement. Ja. En uh, daarom doen er ook uh, ja, meer dan 7500 mensen aan mee. En uh, ja, goed, de winnaar is dus uh, de winnaar van het Open Nederlands Kampioenschap poker. En uh, die... Uh, die, in principe wint die niks. En dat heeft met, uh, met de wetgeving te maken. Uh, de winnaar wint puur de eer. En is gewoon de beste amateurpokeraar van Nederland... Uh, dat komt omdat je eigenlijk in Nederland alleen voor Holland Casino uh, op prijzen moet spelen. Echter is het zo dat we als dat organisatie ook uh, bij de finale uh, aan het scouten zijn. En aan het kijken van nou, welke speler vinden wij nou uh, heel erg uh, goed spelen. En uh, ja, zou eventueel in aanmerking komen voor een uh, sponsoraanbieding. Om uh, gesponsord een aantal toernooien te, te spelen. Ja goed, en als je een goede prestatie neerzet, dan kan dat daar natuurlijk wel bij helpen. Ja, inderdaad. Nou is het 8 juli, hè? dan gaat het gebeuren. Nou doen er heel veel pokeraars mee. Maar ja, ja, jij bent de expert. Hè? Wat zijn de kanshebbers? Uh, de kanshebbers, ja. We hebben wel een lijstje met kanshebbers gemaakt. Uh, nu moet ik zeggen, die heb ik niet zelf gemaakt. Dus ik ben daar, eigenlijk, daar zit ik zelf eigenlijk niet zo heel goed in om daar uh, het hele lijstje op te doen. Hè? Nee, want, want wij, wij hebben wel een lijst gehad met finalisten. Hè? En dat ja. zijn ook tevens de kanshebbers, de mensen die echt kans maken om winnaar te worden. Ja, in principe wel. Hè. We hebben nou, uh, 7.500 mensen gehad bij de voorrondes. Vanuit die voorrondes hebben een aantal mensen zich direct voor de finale gekwalificeerd. Maar ook een aantal mensen uh, eerst voor de halve finales. Die, uh, en uit die halve finales zijn dus natuurlijk ook weer een aantal mensen doorgekomen die naar de finale zijn. Ja goed, en als je een van de 150 uh, finalisten bent uit 7.500 deelnemers, dan ben je, wel, uh, ben je wel een kans hebben, toch? Ja, inderdaad. Ja, en dan zijn het meestal mannen die ik op de lijst zie, maar wat uh, schept mijn... Uh... Ja, mijn uh, verbazing. Zelfs dames doen mee, hè? Ja, 100, Ja, zeker. We hebben een. Uh... Ongeveer, ik denk, 8 à 9% van de mensen die meedoet is dame. Dus, uh, dus wel veruit man, uh, de meeste. Maar we hebben bijvoorbeeld dit seizoen ook een keer een, een speciale ladies-only voorronde georganiseerd. Met, uh, met Fatima Marrera de Melo ook uh, als speciale aanwezig. En daar hadden we 101 dames bij die voorronde. Dus uh, er zijn genoeg dames die, het, uh, die, ook, die, die poker ook hartstikke leuk vinden. Nou, ja. hartstikke goed. De sport wordt populairder. En wanneer is de finale? En ja, op 8 juli. Ik zei het maar. Maar waar wordt die gehouden? Ja, de finale is, uh, is in, uh, in Ermelo, in Gelderland, bij Hotel De Heerlijkheid van Ermelo. Een grote, een grote zaal, theaterzaal, met een groot balkonrand eromheen. Waar, eh, zodat uh, ook alle fans en uh, toeschouwers uh, heel makkelijk het spel kunnen volgen. En uh, ja, die begint dan om, uh, om twee uur. En die zal, uh, ja, het zal uh, ja, na middernacht om een uur of één, twee uh, pas afgelopen zijn. Dus uh, het uh, wordt een, uh, een hele slopende strijd voor, uh, voor veel mensen ook. Nou, hartstikke goed. Bedankt voor je toelichting. We gaan zaal kijken en we houden de boel in de gaten. Poker is weer helemaal in. Matthijs Jonkers, organisator van de Open Nederlands Kampioenschappen Poker. Dankjewel voor je toelichting. Ja, bedankt. Oké, okay, fijne dag.